Evi van Eck met het NOS-journaal. Italië telt op dit moment ruim duizend coronapatiënten. Sinds de uitbraak in het land zijn er 29 mensen overleden aan het virus. Gisteren waren dat er nog 21. In Nederland zijn zes mensen besmet met het coronavirus. Ook de vrouw en dochter van de man uit Loon op Zand... die als eerste Nederlander was besmet, blijken het virus te hebben. Eerder vandaag maakten het RIVM al bekend... dat de partner en het jongste kind van de vrouw uit Amsterdam met corona... ook besmet zijn... De andere twee kinderen uit het gezin zijn niet besmet. Zij zijn ondergebracht bij familie en gaan voor de zekerheid de komende twee weken niet naar school. 50 Plus doet niet meer mee aan de onderhandelingen voor een nieuw te vormen college in Brabant. De partij zegt niet klaar te zijn om te gaan besturen. Het CDA, Forum voor Democratie en de VVD gaan wel gewoon door met de gesprekken. Toch ligt een samenwerking met Forum voor een deel van de achterban van het CDA gevoelig... Toen 50-plus maakte uit de onderhandelingen te stappen... noemde een groep verontruste CDA'ers dat een geschenk uit de hemel. In Utrecht liepen vanmiddag honderden mensen mee met een klimaatmars. De deelnemers vinden dat de gemeente te weinig doet aan de opwarming van de aarde. De mars ging door het centrum van Utrecht en eindigde bij het stadhuis... waar de actievoerders een aantal eisen aanboden aan de gemeenteraadsleden. Zo willen ze een autovrije binnenstad, gratis openbaar vervoer... en 10.000 bomen erbij dit jaar. De actievoerders hebben geen concrete reactie van de gemeenteraadsleden van Utrecht gekregen. Acteur, muzikant en presentator Bob Fosco is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Een jaar geleden werd bij hem slokdarmkanker ontdekt. Fosco was onder meer de zanger van de rachende mannen, bekend van onder meer poep in je hoofd en bruine armen. Bob Fosco, die eigenlijk Gert Timmers heette, was 64 jaar. Het weer. Vanavond enkele pittige buien, soms met hagel, onweer en zware windstoten. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer regen. En dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeers- en verkeerssprekers. Bij de Er staan nu geen files.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 Money and there is nothing for you, you, you, you. And mm -hmm. so be so so Thank you Vem magalenha rojão, traz a lenha pro lenha, fogão, vem fogão. fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coi, é curtir o verão. De Coioca, é curtir o verão. Vem magar lenha vozão. Traz a lenha pro fundão. Vem fazer.